De gehangen van het Patershoek. Een radiofeuille naar Georges Simenon. Lucas is het spoor van Van Damme Bijster... en Migré besluit een kijkje te gaan nemen in Gent. Hij neemt zijn intrek in Hotel Majestic... en loopt even langs bij Jeff Lombard, de drukker uit de sleepstraat... wiens derde dochtertje uitgerekend op dat moment geboren wordt. Lombard laat Migré wachten in gezelschap van, jawel, Jozef van Damme. Migré neemt een kijkje in het atelier. Zijn oog valt op een twintigtal schilderijen, van Lombards hand zoals blijkt, met steeds hetzelfde macabre leidmotief. Een man opgehangen aan het kruisbeeld van een klein kerkje. De vrouwenbroerskapel in het paatershoek. Lombard heeft lang geleden wel eens iets gehoord over een zekere Jean Coq d'Arneville, maar hij blijft erg vaag. De gehangenen doet hij af als jeugdzonde. Zo'n tien jaar geleden studeerde hij aan de Academie voor Schone Kunsten. Migré denkt na. Armand de d'Arneville had zowat tien jaar geleden voor het laatst iets over zijn broer Jean gehoord. Rond die tijd tekende Lombard als een bezetene zijn gehangenen. De commissaris besluit bij de Gentse kranten te informeren naar een bepaald voorval van zo'n tien jaar geleden. Een fédivé dat hem mogelijk iets wijzer kan maken. Hij bezoekt de belangrijkste Gentse krant het eerst en doorbladert de volledige jaargang van het jaar der gehangenen, maar hij vangt bot. De nummers van 15 februari werden uit de ordners verwijderd. Iemand, bijna zeker van Damme, is hem voor geweest. Een bezoek aan de overige twee Gentse kranten kostte mij twee uur. Zonder resultaat, want in beide archieven was het nummer van 15 februari verdwenen. Van Damme was me telkens voor geweest. In Hotel Majestic wachtte met twee boodschappen. Een telegram van Lucas en een brief. As teruggevonden in kachel Genet in de rue de la Roquette. Stop. Onderzocht door expert. Stop. Resten van Belgisch en Frans geld. Stop. Hoeveelheid as laat groot bedrag veronderstellen. En dan de brief. Een onbekende, uit de mandabali van het hotel bezorgd. Commissaris, ik heb de eer u mede te delen dat ik u, naar alle waarschijnlijkheid, belangrijke informatie kan verschaffen omtrent uw enquête. Zekere redenen lopen mij tot grote voorzichtigheid. Ik zou u daarom dank weten, indien u, mocht mijn voorstel u interesseren, vanavond rond elf uur aanwezig zou kunnen zijn in Café Royal, nabij de Opera. In de hoop u daar te zullen ontmoeten, grote ik u, commissaris, met de meeste hoogachting. Anoniem natuurlijk. Het viel me op dat een uitnodiging van dit soort gesteld was met behulp van aaneengelegen uitdrukkingen, uit de handelscorrespondentie. Namelijk, ik heb de eer, ik zou u dank weten, met de meeste hoogachting enzovoort enzovoort. Enfin, ik was op de afspraak. Café Royal was een aardige bedoeling. Rustig, grotendeels bevolkt met stamgasten die kaarten. In de uiterste hoek bemerkte ik drie bekenden. Maurice Beloire, Jeff Lombard en Joseph Van Damme. Beloire richtte zich half op om me te groeten. Van Damme bleef onbewogen... terwijl Lombard ongelooflijke inspanningen deed... om zichzelf onder controle te houden. Een bijzonder goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Oh, goedenavond, commissaris. Wat een toeval u weer tot moet. Wat wil wat drinken, meneer? Een pils. En moet de heer goed nemen, hè? Ja, een ja, beetje. Vliegpijt, Er viel opnieuw... Een bijna onverdraaglijke stilte. Beloir keurde zijn perfect verzorgde vingernagels. Van Damme keek star voor zich uit. De kaken op elkaar geklemd, Terwijl hij onopvallend met lichte schokjes bewoog, alsof een stel veel te nauw bekleren en bovenmatig hinderde. En hoe maakt mevrouw Londaar? Goed. Goed, dank u. Vijf lange minuten gingen voorbij, zonder dat er verder één woord werd gesproken. Beloire, haalde met een gebroken lucifer een pluisje onder een van zijn vingernagels vandaan. Op Van Dommes gezicht las ik stilaan grenzeloze haat. Lombard leek het meest onder de indruk. Het geringste spiertje op zijn gelaat trilde als dat hij een oncontroleerbare tik... Ik moet weg. Ik hou het hier niet meer uit. Ah, men zou zeggen dat meneer Lombard op het punt staat. bij snoepen de barsten? is ook niet. Van Damme bestudeerde de nerven in het marmeren tafelblad. Hij donk in één teug de helft van zijn bier op en veegde zijn lippen schoon met de rug van zijn hand. Benoit zweeg. Aan ons tafeltje heerste dezelfde onzalige atmosfeer als bij mijn bezoek in Reims, alleen tien keer intenser. Ik wist dat ik hem door mijn aanwezigheid imponeerde, en ik probeerde er nog dreigender uit te zien door breed uit te gaan zitten en uiterlijk onbewogen te blijven. Tja. Ik ben nogal kloek gebouwd en dankzij mijn doorgaans onzorgvuldig gesneden pakken zie ik rond uit uitschonken uit. Ik hoopte stiekem dat ik zo ben waar en Van Damme angst inboezemde, Evenveel angst als ik zelf had toen ik als klein jongetje tijdens mijn dromen reuzachtige gestalten op me zag afkomen die me zouden verpletteren. Maar, al ik het op een stokje, dit was een van de merkwaardigste uren uit mijn carrière. Een zenuwoorlog van exact 52 minuten. Lombaar was hysterisch weggelopen, maar de twee handen hielden zich goed. Wat verwachtten ze eigenlijk van me? Dat ik zat te wachten op een bekentenis? Op, op een gebaar dat mijn verdenkingen zou bevestigen? Wisten ze toen eigenlijk waarvan ik hen verdacht? Vermoeden ze dat ik iets wist? Of dachten ze dat ik hen gewoon met blafpoker probeerde om de tuin te leiden? Bijna een uur lang werd er gezwegen. De een na de ander trokken de stamgasten naar huis. Pas als de kelder de stoelen op de tafeltjes begon te plaatsen... verbrak Belwaar aarzelend de stilte. Blijft u nog, uh, commissaris? En u? Bah, ik weet niet. Uh, Ope, hoeveel zijn wij u schuldig? Ik betaalde drie rondjes. Twiemiddag, juist nog. Zo. Alsjeblieft. Goedenavond, goed Goedenavond. Zo. Meneer Van Bellen, meneer Benoît, ik wens u nog een rustige nacht. Een nacht, meneer Megrein. Goeienavond, zeker, Door de mistige verlaten Gentse steegjes liep ik terug naar mijn hotel. Ik hield mijn hand om mijn pistool geklemd en probeerde op alles voorbereid te zijn. Het minste geluidje op te vangen, het kleinste beweging waar te nemen dat op gevaar zou kunnen duiden. Ik hield de adem in. Links van mij hoorde ik een paar stemmen. Ver of dichtbij, dat kon ik niet zien wegens de mist. Noddertje, noddertje. Ze hadden me bijna te pakken. Ik moet zeer, zeer goed beginnen oppassen. Mijn beste Luca, omdat een mens nooit weet wat er kan gebeuren, geef ik je hierbij ingesloten op een rijtje de voornaamste gegevens die jou eventueel moeten toelaten mijn enquête verder te zetten. Groetjes aan iedereen in den huizen, megerij. De volgende morgen postte ik de brief voor Luca in het postkantoor aan de Gentse Korenmarkt. Het was koud, maar de novemberzon verjoeg de laatste mistbanken. Onder die goudgele gans was de stad op haar mooist. Ergens in dit netwerk van straatjes was een man aanwezig... die opnieuw zou kunnen proberen mij uit de weg te ruimen. Maar wie? Jeff Lombard? De fotografeur uit de Plotersgracht die gisteren bijna een toeval kreeg? Van Damme? De vermetele opschepper die me tenslotte bijna in de marne had geduwd? De koele, elegante belouair? Misschien was zijn enige uitweg nog mij ja, uit de weg te ruimen. Of Jana, de kleine beeldhouwer. Hoe was dit alles te rijmen met een gehangene die aan het kruisbeeld van een kerktoren bengelde, of met een bos waarvan het bladerdek alleen bestond uit opgekloopte mannen. En met een oud kostuum vol bloedlekken. Een wijkagent toonde met de weg naar het hoofdcommissariaat. De schoonmaaksters waren er nog wel bezig, maar een vriendelijke inspecteur ving me op. Commissaris Mégrès, uh, uit Parijs. Wat een eer. Waarmee kan ik u behulpzaam zijn, commissaris. Wel, uh, ziet u me, waarde collega, ik zou graag een kijkje nemen in uw processen verbaal van tien jaar geleden. Meer precies, in deze van februari van dat jaar. Februari tien jaar geleden? Uh -huh. U bent niet de eerste die daarnaar informeert? Aha. Wou u we ook weten of de genaamde Josephine Tijdgat... in die periode een reeks kleine diefstallen pleegde? Hmm, daar rest dus al iemand langsgekomen. Gisteren? Streeks vijf uur. En wie? Een uitgeweken Gentenaar, om het zo uit te drukken. Hij heeft het vrij ver geschopt in de zakenwereld... hoewel hij nog vrij jong is. Hij is handelsagent in Bremen. Joseph van Damme? Precies... Maar meneer Van Damme heeft in de stapel PV's niet gevonden wat hij zocht. Juist. Mag ik de ordner even zien? Zeker, commissaris. Alsjeblieft. Okay. Kijk, alle processen verbaal hebben een volgnummer. Dat is goed. Even kijken. Op 15 februari 237, 238, 239. 42. <laughs> 240 ontbreekt. Die zakkelse van Damme was me dus opnieuw te vlug af geweest. Maar ditmaal moest ik vlug handelen. Ik moest als dat bliksem naar het stadhuis, waar wellicht een kopie bestond van alle politierapporten. Gelukkig was het Gentse stadhuis niet ver.